10 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, u hoort nog live dit uur het zwemmen, turnen en het tafeltennis. En ook de webcam staat nog aan. Kijk mee op radio1.nl. Eerst het NOS Nieuws met Liesel Othomassen.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 Zwemmer Nick Driebergen is er niet in geslaagd de finale te bereiken van de 100 meter rugslag. In de serie swom hij nog een nieuw Nederlandse record. Maar vanavond was hij in de halve finales net niet snel genoeg voor een finale plek. Het weer. Vannacht trekken er buien over het land, mogelijk met onweer. Morgen trekken die buien richting het oosten weg. En dan is er in de middag meer ruimte voor de zon. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Veel zwemmen vanavond in Londen. En we zeiden het al, uh, het is druk in Londen. Marianne Vos die uh, zou hier inderdaad al uh, aanwezig moeten zijn. Maar uh, het verkeer is uh, druk, ze is nog steeds onderweg. We hopen dat we het uh, gaan redden voor 11 uur. We doen ons best. U hoort in ieder geval de top 5 die Helene Krilaert eerder deze avond al veranderde. Eerst het Colosseum. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Herman van der Zand en Robert Meder. Colosseum in Rome, u hoorde het nieuws, is verzakt. Aan de zuidkant ligt het bouwwerk 40 centimeter lager dan aan de andere kant. Het Colosseum is al langer in verval. Uh, er valen ook geregeld stukken steen naar beneden. Correspondent Angelo van Schaik, goedenavond. Is bekend hoe die verzakkingen ontstaan? Het heeft waarschijnlijk te maken met het drukke verkeer. Het Colosseum ligt aan de Via dei Fori imperiali... waar alle oude Romeinse fora aan liggen... En eh, dat is een drukke verkeersader, daar komen echt tienduizenden auto's per dag langs. En er loopt een metrolijn onderdoor. En ja, met name het verkeer is waarschijnlijk de oorzaak van, de trillingen van het verkeer waarschijnlijk de oorzaak geweest dat de fundering, een soort donutachtige, ovale, ja, ja, ovale donut dus. <laughs> Dus overal met een gat in het midden uh, die ongeveer 13 meter dik is en die van, van cement is of van beton is, want dat is een Romeinse uitvinding. Die is gescheurd en waarschijnlijk is dat de oorzaak van de verzakking aan één kant van het Colosseum. Ja, het ligt daar dus tientallen centimeters lager dan aan de andere kant. Wat uh, kunnen ja. die Italianen eraan doen? Nou, er wordt de onderzoek gedaan hoe erg het eigenlijk is, waar de scheur precies zit. Uh, ...en wat er dan eventueel aan gedaan kan worden. En ja, dat, is, dat, dat moet nu nog gaan gebeuren. Uh, en, en dan moet er dus gekeken worden wat, hoeveel geld dat gaat kosten... ...en hoe ze dat het beste kunnen doen. Nou, ze hebben natuurlijk al, al ervaring met de toren van Pisa... ...die ongeveer net zo ver uit het lood staat als het Colosseum dus nu. Uh, alleen, het valt niet zo op bij het Colosseum tenminste. En uh, dan moeten ze gaan bekijken hoe, grijpend, hoe ingrijpend die restauratie zal zijn... de komende. Uh, en ja, dat is dus even afwachten. Ja, hebben we is dus straks naast uh, de Scheven Toren van Pisa ook het Scheven Colosseum van Rome. Dat is wel gewoon een prima toeristische attractie erbij. <laughs> ja, dat kan je wel <laughs> zeggen. Nou, er staat trouwens nog een hele Scheven Toren in Rome. Niet zo ver van het Colosseum af. En die, ik denk zelfs dat hij nog uh, de Toren van Pisa zou kunnen verslaan als het gaat om, uh, om scheef staan. Maar... Dat is niet zo'n hele bekende toren. Nou, nou werd vorig jaar uh, al bekend dat de Italiaanse schoenenfabrikant Tots... dat hij uh, miljoenen euro steekt in een restauratie van het Colosseum... voordat dit nieuws bekend werd. Uh, gaat dat geld nu naar die uh, restauratie van de verzakking? Nou, om precies te zijn gaat het om 25 miljoen euro. En die, die restauratie gaat morgen van start. Uh, het is niet in de plannen opgenomen dat dat geld daar naartoe zou gaan, aan die verzakking. Dus, ja, hoe dat gefinancierd wordt, dat is eigenlijk een beetje nog onduidelijk. Het kan zijn dat het uit overheids, uh, potjes komt. Of dat, um, dat de overheid heel lief uh, naar meneer Diego de Lavalle gaat kijken, de baas van TOS. Of hij toch misschien nog zijn portemonnee een keer wil trekken om er iets aan toe te voegen aan het budget wat hij al, uh, aan, uh, ja, al, al uitgetrokken heeft voor de rest van het Colosseum. Ja. Nou, de lijn gaat een beetje kraken, uh, Angelo. Dank in ieder geval voor jouw uh, toelichting op de verzakking van het Colosseum in Rome. We gaan naar een zwembad dat hopelijk uh, niet uh, verzakt is, uh, Bob van der Zak. Nee, dat is niet gebeurd. Er is wel uh, heel veel spanning. Finale, 4 keer 100 meter vrije Vette. En ze gaan op weg naar de finish. Ryan Lochte op weg naar goud voor Amerika. Of wordt het goud voor Frankrijk? De eindsprint van Anjel. De eindsprint van Anjel is fantastisch. Frankrijk pakt het goud. Dat had helemaal niemand verwacht. Australië was de favoriet. Amerika maakte de race, maar Frankrijk wint het goud. Leveau, Le Lefer en Agnès maken er een Franse avond van. Na het goud van Mufa, eerder bij de vrouwen op de 400 meter vrij... is er nu een tweede gouden medaille. Nadat het mislukte in Peking weten we het nog. Alain Bernard, die toen op de laatste meters verslagen werd door Jason Lisek. Vanavond zijn de rollen omgedraaid. Vanavond doet Frankrijk het op de laatste meters. Anique, Yannick Anjel, kijk eens naar die blijdschap. Bij deze nog jonge zwemmer altijd is gezegd het is een supertalent En nu... Voor het eerst op het allerhoogste podium laat hij het zien. Fantastisch gedaan deze eindsprint, want je moet het maar doen. Orion locht eruit zwemmen, dat zijn er weinigen gegeven. U heeft het gisteravond gezien. U weet hoe die 400 meter wisselslag afliep. Toen kwam er helemaal niemand aan te pas. Maar ja, 100 meter vrij is natuurlijk een heel andere afstand. Dat is veel meer sprinten en daar is Anjel dus de betere. En we zien hier de beelden nog eens van de mannen op de kant die Anjel aanmoedigen in die laatste meters. En uh, Anjel die uh, maakt het af dus voor Frankrijk-Amerika, pakt het goud. En uh, wie pakt er dan brons? Rusland. Dat is ook een verrassing. En Australië valt dan helemaal buiten het podium. Dat is echt niet te geloven. Want die waren de gewoon de torenhoge favoriet. Vooraf met James Magnussen en James Roberts. James 1 en James 2, zoals ze die daar noemen. Dat zijn de twee mannen die namelijk de snelste tijd hadden genoteerd... in het voorseizoen op de 100 meter vrije slag. 47, 10 en 47, 63. Maar dat hebben ze helemaal niet kunnen waarmaken vanavond... Australië valt buiten het podium. Zeer verrassend. Frankrijk dus bovenop het podium in het midden met goud. Amerika met zilver en Rusland met brons. Een prachtig einde van deze toch wel sensationele zwemavond in Londen. Dat was een halve finale, 100 meter uh, rug volgens mij. Uh, Bob of had je die oh. al meegenomen? De... Had ik die nog niet gemeld? Nee, de vrouw? dat ben ik even nee, vergeten nee, nee. in alle, alle winning Dat zou kunnen inderdaad. Ja, ja zeker. Die uh, ga ik er even bij pakken dan hier op mijn uh, computerscherm. Want dan kan ik inderdaad de acht uh, finalisten gaan noemen. Dat is wel belangrijk natuurlijk. Geen scherm van Rouwendaal meer in het toernooi. Want uh, die sneuvelde vanmorgen in de series. Kleine tegenvaller. Maar op de 200 meter rugslag uh, moet het voor haar uh, toch wat meer gebeuren. Dat is wat meer haar uh, afstand dan die 100 meter rug. Waarop ze het dus niet redden. Wel naar de finale. Melissa Franklin. Zij was... Uh, de snelste. Nee, zij was uh, niet de snelste. Dat zeg ik niet goed. Het was uh, Emily Seaboom uit uh, Australië. Die was de snelste in die halve finale. Met 58, 39 weer. Uh, supersnel. ...dicht bij het wereldrecord en uh, dat is uh, toch een verrassende ontwikkeling... ...dat Sibom zich hier zo nadrukkelijk manifesteert als kandidaat voor het goud... ...want ze is toch ruim sneller dan Melissa Franklin die boven de 59 seconden zit. 59-12 om precies te zijn en als derde Noor naar de finale de Japanse Aya Terakawa. Verder morgen in die eindstrijd Zhao Ying uit China, Anastasia Zueva... Uit Rusland, Gemma Stofford uit Groot-Brittannië. Belinda Hocking uit Australië. En nog een Chinese, Fu Yuan Hui. Zij zit er ook bij, bij die beste acht. En haar zien we dus morgen ook in de finale. En uh, dan krijgen we hier vandaag alleen nog wat uh, huldigingen. En dan gaan we volgens mij nog twee keer zelfs het Franse volkslied horen. Terwijl ook uh, de prins van uh, Monaco uh, daarbij betrokken gaat worden. bij die. Uh, Huldiging twee keer het Franse volkslied dus voor Camille Muffat en voor de estafette mannen van de vier keer 100 meter vrije slag. Ja, ja maniak. Nee. Juist, goed zo, dankjewel, je was me weer voor. Ja, Wieke Dijkstra is in één keer aan tafel komen zitten. Ja, Hé, hey, Wieke, goedenavond. Jij zat vanmorgen in vak 2 rij 12, volgens mij. Ja, dat klopt. Ja, toch, met Randstad? Ja. Uh, uh, uh, zat je naar het hockey te kijken? Je bent net international af, je bent net hockeyster af. Klopt. Hoe gek is dat? Nou, best gek. Ja. Want je voelt eigenlijk jezelf nog een soort van onderdeel van het team. Dus ik... Uh, ja, ik was ook de, de meiden aan het aanmoedigen, alsof ik zelf nog in het veld stond. Je hoorde maar dat het ook een was beetje aan nu. je stem. Je ja, het een beetje schoor, van he. ja. het roepen. Ja, ja. Ja, ja, is dat het enige? Zit er, is de teleurstelling een beetje weg uh, die je toen had, toen je niet meer geselecteerd werd? Nou, ik ben me nu al een half jaar eigenlijk aan het voorbereiden... op dat ik hier uh, met Randstad heen ga. En uh, een hele andere vorm die Olympische Spelen ga beleven... En dat, uh, dat gevoel is wel weg. Maar het is een waanzinnig bijzonder om hier te zijn. En ook om je teamgenoten nog steeds daar te zien. Ja, ja dat snap ik. Wat is je opgevallen aan het Nederlands team? Wat me is opgevallen, uh, los van dat ze nou, twee kleine kansjes hebben tegengekregen... dus dat de verdediging goed dicht zat... is uh, een waanzinnig spelende van de Goede. Maartje Goderie die uh, ontzettend goed speelde. En twee geweldige goals van Kim. Ja, met name die eerste... Ja, het is echt Vaan fantastisch. Ja. Ik ja. weet dat Kim en ik in onze jaren bij ja. Laren... veel van dit soort doelpunten hebben gemaakt. Waarin ik uit de, ja, de linie achter haar kwam. En zij precies wisten wanneer ze voor de man moest komen. En dat liet ze vandaag weer zien. En ook bij de uh, assist van Ellen Hoog bij de tweede goal. Ja, ze is gewoon zo lijp voor de goal. Ja. Dus ze weet dat uh, perfecte timen. Zie je dat de vorm er is voor goud? Ik denk dat uh, de eerste wedstrijd was. Ik vond, ik vond ze in het begin nogal een beetje rommelig. Um, ook ja, De tweede helft uh, was een stuk beter en uh, ja, waren ze veel meer overtuigend. Ja, en Dit team heeft gewoon de kwaliteit om hier goud te winnen, dus ik geloof daar wel in. Ja, dat dacht ik al. Ja. Uh. Hoe houd jij contact met ze? Want ze zijn dan natuurlijk heel even heel dichtbij, maar verder zitten ze in het Olympisch dorp. Ja, dat klopt. Nou, je hebt uh, natuurlijk inmiddels via WhatsApp en uh, gewoon sms en telefoon, e-mail... zoveel mogelijkheden om contact met ze te houden... En ik denk dat het voor hun ook wel zaak is om zo min mogelijk contact te hebben met de buitenwereld. Zo zoek jij even op of niet? mogelijk met elkaar. Ja. Nou, ik, ben, ik heb van de week na het in incident met uh, Willemijn Bos wel even contact opgenomen. Omdat dat natuurlijk ook uh, mij erg aan het hart gaat. Zware blessure. Ja, Willemijn heeft uh, voor de dag van de opening ervoor de Forste kruisband afgescheurd. Uh, wat een blessure is wat zes tot negen maanden revalideren kost. Nachtmerrie. En toen heb ik wel even gebeld om te vragen, hoe, uh, hoe gaat het jongens? Want dit, uh, dit is wel een klap. Ja, ik heb begrepen van diverse hockeyspecialisten uh, ook dat ze echt wel gemist wordt. Wilhelmijn uh, ja, is een fantastische team. hockeyster. Ja. En uh, ik denk dat het best impact heeft op een team helemaal als het een dag van tevoren is. Ja, dat ja, kan me voorstellen. Hoe zit jouw, uh, uh, want je moet zo uh, bij, uh, bij Mart aan tafel. Hoe zit, ja, uh, hoe zit jou de rest van deze spelen er voor jou uit? Blijf je hier de hele spelen of... Ik blijf tot 11 augustus. is dus oh, vrijwel de hele spelen. En ja, ik ga van hot naar her en ik vlieg overal in. Onder andere bij Randstad. Ik ga nog sessies doen bij uh, Unilever ook. En verder nog vier dagen privé. Dus dan uh, zit ik in het hotel wat mijn ouders anderhalf jaar geleden al hadden geboekt. Omdat ze toch dachten dat ik er ja, Dat is waar. Uh, ja, dus geluk bij een ongeluk. En dan komt mijn broer ook met zijn vriendin. Dus dat worden ook... Uh, Vier dagen dat ik hier nog privé ben. En verder ga ik nog drie dagen werken in de Randstadvestiging die hier in het Holland-Heinekenhuis is. Ja. Dus dat is uh, heel divers, maar wel geweldig. Goed zo. Nou, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Tot de volgende keer, Weekend Eekstra. Lijkt of ik, lijkt soms of ik, of ik altijd. Lijkt of ik, lijkt soms of ik altijd weer met mijn rug naar het vuur. Zeg me wanneer je dat dan zag. Zeg me wat je zag. Ik ben niet echt aardig. Ik ben niet eens leuk of, of charmant. Ik denk dat niemand me mag. Ik heb geen idee wat ik doe. Ik lieve niet aan de moeke. Pas de hulp, was overbodig is. Maar ik ben niet, voor. Ik bood. ben de er niet waard. Ik heb geen stuipel gespaard. En ik lig zelfs dat het niet nodig is. Maar ik ben hier voor. Nooit was ik zorgzaam en zacht. Van niets dan verdriet. Van alles maar ik dan de Je ga van anderen je lach. Bij jou is vriendelijkheid een zorggebrek. Maar ik ben hier, voor niet leuk in de fout. En wat gemeen is, een je stout. En ik leer langzaam lief, maar ik ben niet gek. En ik ben hier voor We're gonna En de Murk. En alleen voor jou. Nou, Sebastian Verschuren haalde ook Nick Driebergen de finale niet in het Olympische bad. Na de 100 meter rugslag ving Martin Vriesema op. Ja, Nick, uh, tiende tijd en dus geen finale. Hoe groot is de teleurstelling? Ja, best wel, absoluut. Uh, als er een kans had om ooit de Olympische finale te dus zijn we op mijn favoriete afstand. was het vanavond geweest. Uh, ja, de opening was steeds niet te langzaam. Dat is precies een stuk wat ik er nu tekortkom. Is dat iets uh, ja, dat gebeurt? Of kun je dat verklaren? Nee, ik kan het niet verklaren, want ik had hetzelfde raceplan als vanochtend en vanochtend ging dat perfect. En nu ging in ieder geval het eerste stuk uh, nou ja, ietsje iets minder. En... jezelf uh, misschien ook wat extra druk opgelegd? Uh, vanochtend hadden we het erover en toen zei je juist de kunst is om zo ontspannen mogelijk te blijven. Hoe begon je aan de wedstrijd? Ja, heel ontspannen. Uh, te ontspannen? Ik, nou, ik denk niet te ontspannen, maar het was wel lekker om, om minder gestresst naar zo'n race toe te leven. En, uh, in de voorbereiding kan ik wel makkelijker rusten en zo... Uh... Maar ja, het was niet genoeg met de tijd van vanochtend had ik het wel gered. Maar ja, s ochtends worden er ik geen prijzen verdeeld. Dus middag. Dat is ook de kunst, hè, dat je moet pieken. Ik bedoel, ja, het is allemaal op één dag, maar doseren. Eh, ja, dat is lastig in deze sport. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. Ja, is ook heel lastig. En ik kom, uh... nou, laat eens kijken. ik kom volgens mij uh, 600ste tekort. Nou ja, wat, wat is 600ste? Maar dat is wel uh, of niet van de finale, sem. En dat is zo ongelooflijk belangrijk. Dus... Ja, ik, ik denk dat ik uh, het kan, want dat heb ik vanochtend bewezen, maar dat ik het nu niet laat zien. En, uh, ja, dat is een unieke mogelijkheid, wat ik net al zei, om de finale te zwemmen, die laat ik hier liggen. Het feit dat je wel dus dat Nederlandse record zwemt, uh, in die zin was de vorm goed. En uh, dan het mislopen van die finale, dat, dat, ja, dat zijn natuurlijk dan, uh, daar sta je dan heel dubbel in. Maar ja, wat neem je ervan mee zou ik bijna willen zeggen? Ik bedoel, je gaat nog een 200 rug zwemmen, nog die wisselslag is te vetten. Ja, dat geeft natuurlijk een hele, enorme zelfvertrouwenboost. Wat ik, wat ik nu laat zien is ook een hele goede tijd, want dat heb ik ook uh, nou, bijna nog, nog nooit eerder gedaan. En uh, richting de 200 ook straks. Ik weet dat ik in vorm ben. Ik moet gewoon elke keer mijn ding blijven doen en dan, dan, dan komt het goed. En uh, ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Over deze 100 rug, is dit ook een beetje internationaal gezien toch de plek waar je als het ware thuis zult. Nou ja, ik, ik, ik wil thuis horen in de finale. En daar zit ik ongelooflijk dichtbij. Uh, maar dit is nu waar ik, waar, waar ik nu sta en waar ik goed voor ben. En, uh, ik denk dat uh, tien op de lucht spelen is niet slecht. Maar je wil altijd meer. En ik denk dat het kan. Maar ja, het, uh, het kwam er even niet uit nu vanmiddag. Dankjewel. Nou. Ze is binnen. Marianne Vos is zojuist hier de NOS-redactie opgelopen. En Robert, jij bent bij haar? Ja, ik sta bij de smink. Ik ga nu naast haar zitten. Marianne. Gefeliciteerd. Dankjewel. je wel. Je huid krijgt nu ook een gouden glansje. Ja. Dat is voor televisie. Ja, ik heb vandaag wel een beetje scrub en uh, goede behandeling gehad op de weg. Maar of dat er nou heel goed voor je huid is, dat weet ik ook niet. Hoe voel je je? Ja, geweldig. Het is nog steeds een beetje onwerkelijk. Hè? Het is nou echt van hot naar her. En uh, ja, na de finish dan, uh, laat je alles maar een beetje over je heen komen. Maar ja, vooral wel uh, heel gelukkig. Wat is er allemaal gebeurd na de finish? Nou ja, uh, huldiging, pers. Uh, dan heb je natuurlijk uh, heel veel pers. En, en dan nog eens terug naar het Olympisch dorp. Uh, toch nog even uh, ja, rustig kunnen, of nou ja, rustig. Niet heel rustig, maar kunnen eten met de ploeg. En, uh, en met z'n allen ook wel even genoten van het moment. Want uh, ja, het is natuurlijk wel heel speciaal. En dat wil je ook wel met z'n allen kunnen delen. Dat snap ik. Heb je uh, nog een schorkeel van het Wilhelmus? Wat vond je dat mee te brullen, zeg? Ja, nou, ik ben wel schor inderdaad. Misschien wel van het Hammers. Zou goed kunnen. Ja, dat is geweldig. En zoveel ook Nederlanders die daar uh, naartoe zijn gekomen. En naar de, bij de finish ook waren. Ja, dan uh, is het wel heel speciaal om daar het Hammers mee te kunnen zingen. En met z'n allen uh, uit volle borst te zingen. Nou, we gaan, uh, ik, ik ga je loslaten, want je gaat naar, uh, je gaat naar Mart. Heel veel plezier bij, bij hem. En zet hem op hè, bij, de, bij de tijdrit. Ja, dank je wel. Gaan wij door naar Edwin Cornelissen in de Turnhall. Edwin, heeft uh, Celine van Gerne de finale gehaald? Ja, ze heeft het gehaald, de meerkampfinale. Als zeventiende gaat ze die finale in. En uh, misschien voor de niet-turnvolgers klinkt dat een beetje... Uh, ja, zeventiende, hè. wat is dat nou? Maar dat is echt een hele goede prestatie uh, op een Olympisch uh, Spelen. Want dat, uh, dat zijn er nog niet veel gelukt. Uh, de beste prestatie ooit voor een Nederlandse in een meerkampfinale... was een negentiende plaats. Dus als Celine van Gerne dat uh, straks in die meerkampfinale gaat herhalen... die zeventiende, uh, zeventiende plek van de kwalificatie dan doet ze het ontzettend goed. En dan schrijft ze dus in zekere zin turngeschiedenis. Uh, ja, ze kan zichzelf ook weinig verwijten. Ze heeft een hele goede meerkamp geturnd. Op de vloer even dat voetje buiten de, buiten de lijnen. Dat kost dan uh, iets van aftrek. Maar over het algemeen een hele stabiele goede meerkamp geturnd. Ook op brug was ze ontzettend goed. Ik zei het al, de scoren niet genoeg voor een finale plaats. Maar ze kwam er wel heel erg in de buurt. Want Celine van Gerner is nog altijd de eerste reserve op brug. Ze staat dus negende in het brugklassement. Mocht er een turnster zijn die geblesseerd raakt of zich om een andere reden ...afmeldt voor die finale, dan zou ze er zomaar in staan. Dus dat zou eventueel nog kunnen. De vraag is natuurlijk of dat gaat gebeuren op de Olympische Spelen. Céline van Gerner kan terugkijken op een uitstekende meerkamp. zal zeer tevreden zijn, weet dat ze eigenlijk optimaal heeft gepresteerd... ...en uh, dat ze nog een mooie meerkampfinale mag gaan turnen. Theo Plasjaar, die kijkt naar Lee Jiao, die is aan het tongen. Uh, sorry, aan is ze natuurlijk. Sorry Theo. Ach, ja, wat maakt het uit? Uh, Lijsou, daar gaat het over. Over het uh, tafeltennis Tennis als e geplaatst. 39 jaar inmiddels. En voor haar de derde ronde met als inzet een plek bij de laatste 16e achtste finale. Dat was ook haar uh, resultaat op de Olympische Spelen van uh, 2018 in Peking. En uh, om dat te bereiken moet ze afrekenen met Margarita Pezotska uit de Oekraïne. 21 jaar oud. Die vier jaar geleden ook al meedeed aan de Spelen. Als 16-jarige, nu vier jaar ouder, het uh, opnieuw probeert. Maar op dit moment geen partij lijkt te zijn voor de Nederlandse... die de eerste game heel snel won met 11-3. Veel fouten van Pesotska in het net en veel ballen achter de tafel. In de tweede game ging het iets gelijk, uh, meer, gelijk op. Maar het uh, balletje viel uiteindelijk goed voor uh, Li Jiao met 11-9. Dus hij leidt uh, met games met 2-0... En in de derde game gaat ze ook met een, een sneltreinvaart verder richting uh, de winst van 7-1 inmiddels de, de terugstand. Ja, het lijkt zo dat die Persovska niet bestand is tegen uh, Li Jiao, die uh, een uh, goed toernooi gaat spelen hier. Net als inzet dus uh, die plaats in de, de laatste 16. Ze moeten dus nog twee games winnen en dan is dat uh, zeker. Voorlopig uh, leidt ze met 2-0 en ze leidt dik in de derde game met 7-2 inmiddels. de Radio in Sportzomer Top 5. Ja, iedere dag wordt onze top 5 mooier en mooier. Over twee weken weten we wat volgens onze gasten de hoogtepunten van deze sportzomer waren. Tot die tijd kan er nog iedere dag een fragment sneuvelen en een nieuw worden toegevoegd. Eerder vanavond was Helene Krielaert bij ons te gast. Zij kon helaas niet op dit moment blijven. Uh, maar verwijderde wel het fragment van het paninkaatje van uh, Pierlo. Het, pa het paninkaartje, ja. Ze dus voegde ook een fragment toe. Het fragment van vandaag. De eerste gouden plak voor Nederland. De gouden rit van Marianne Vos. De top 5 is dus opnieuw veranderd en klinkt nu als volgt. Fragment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 Tom van het Hek in een uh, hoofdrol... waarin hij beschrijft dat uh, de koningin uit de helikopter springt. Het is bijna een minuut over half elf. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws van NOS. Marjan Koekoek.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 Het college voor zorgverzekeringen wil de vergoeding voor drie heel dure medicijnen stopzetten. Het zijn middelen voor mensen met zeldzame stofwisselingsziekten, zoals de ziekte van pompen of de ziekte van fabrie. In Nederland hebben er enkele honderden mensen dat. De therapie kost honderdduizenden euro's. Het college zegt dat die kosten niet opwegen tegen de gezondheidswinst van de patiënten. En de student uit de Duitse stad Konstans moet ruim 2 ton betalen voor het organiseren van een Facebookfeest. De 20-jarige jongen had meer dan 10.000 mensen uitgenodigd voor een feest in een zwembad. De gemeente verbood het en de politie zette uit voorzorg nog eens 300 agenten en een helikopter in. Die kosten verhaalt de gemeente op de student. Tot zover. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We kijken eh, nog even terug op die uh, mooie sportdag van vandaag. Maar het is niet alles goud dat er blinkt. Er kwamen nog veel meer Nederlanders in actie. Zo begon het zeilen in Weymouth voor twee Nederlandse boten. Marceline de Koning was een van de zeilsters die het water opgingen. We kennen haar van het zilver bij de Spelen van Peking in de 74-klasse. En daarna is er een hoop gebeurd. Want uh, Marceline, je doet nu mee in een hele andere klasse, hè? Ja, <laughs> ik ben nu voordekker op een Elliot matchrace samen met René Groenveld en Annemieke Des. Matchrace, wat is dat? Dat is uh, ja, ook zeilen en uh, we varen één tegen één. Dus uh, het zijn wedstrijdjes die veel korter zijn dan ik gewend ben in de 70. En het is de eerste die finisht, die wint en dan krijgt één punt en degene die laatste wordt krijgt nul punten. En zo kom je iedereen in het veld één keer tegen en dan gaan de eerste acht door naar de volgende groep. Ja, je zit in een pool dus met, uh, met andere landen? Ja, klopt. We zijn twaalf landen. Hoe voelt het om weer aan de Spelen te beginnen? Ja, wel een beetje raar. Ik heb uh, na de 470 uh, een jaartje niks gedaan. Toen ben ik gaan windsurfen, want ik ook een, als windsurfer naar te Spelen. En dat is uh, uh, niet gelukt, zowel ik ben in november overgestapt uh, in het match race met René en Annemiek. En uh, nou ja, het is een hele rare rit geweest de afgelopen vier jaar, maar ja, ik ben er toch. Dus, en ja, als je als Nederlander uitgezonden wordt, dan heb je ook kans op medailles. Dus uh, ja, het is echt heel bijzonder. Via allerlei omzwervingen uh, ben je nu toch hier op de Spelen uh, in uh, Wimmet. Um, hier in Londen uh, regende het en er stond behoorlijk wat wind. Hoe was dat bij jullie? Ja, die wind die waait hier bijna altijd wel. Dat is uh, heel fijn. En die regen, daar hebben wij heel netjes omheen gevaren. Ja. Dus het was bij ons beter dan bij jullie. Door omheen gevaren? Hoe doe je dat? <laughs> nou, we, we, we zitten ja Weymouth is een soort, uh, of Portland eigenlijk, waar we vandaan varen. Dat is een schiereiland. En daar gaat de, de, de, de, ja, de regen over het algemeen een beetje omheen. Dat is een lekkere plek. Ja, een hele goede plek. Maar het is hier wel kouder, hoor, dan bij jullie. <laughs> zeg, en um, um, moeten moet jullie elke dag varen, bijvoorbeeld morgen? Ja, bij ons is het een beetje een uh, olympicaton, noem ik het. Dat is een, echt een marathon. We, varen, we zijn uh, vandaag begonnen en we varen met drie rustdagen tot en met uh, 11 augustus. Dus uh, we zijn uh, bijna elke dag op het water te vinden. Wie zijn de tegenstanders morgen? Uh, morgen varen we tegen de Fransen en de Finnen. En de Finnen zijn het wereldkampioen geworden, dus de, daar, dat, dat wordt een heftige strijd. En de Fransen staan derde op de wereldranglijst. Dus dat uh, wordt een mooie dag morgen. We gaan het zien. Uh, we horen vanzelf wel hoe het jullie gegaan is. Uh, dankjewel en veel succes, Marceline okay. de Koning. Ja, Zeiler Pieter Jan Post, maar die was niet tevreden over de eerste wedstrijddag in de Olympische Fin-klasse. Met de vijfde en een tiende plaats belandde hij na twee races op de zesde positie in het klassement. De hockeydames, die hebben vanochtend de eerste wedstrijd van het Olympisch Toernooi vrij eenvoudig gewonnen. U hoort het al, België werd met 3-0 opzij gezet. Kim Lammers maakte de eerste twee goals. Kaja van Maasakker scoorde uit de strafcorner. Bondscoach Max Caldas was tevreden over zijn ploeg. Het was de beste dat vandaag, hadden we gezegd tegen elkaar, dat het uh, gedoe was de meest belangrijke onderdeel van de hele wedstrijd. En, uh, moet je moet gewoon blijven gewoon uh, langzaam gewoon bouwen bepaalde druk aan de bal en zonder bal. Om, uh, om hun barrière te kunnen doorslaan. En uh, dat was wel solide, heel goed. Dus ik uh, ben er heel blij mee. Oranje begon wel wat moeizaam aan de wedstrijd. Volgens Maatje Palmer lag dat aan de zenuwen. Dat soort dingen wel even kwamen opspelen... als je hier in een vol stadion speelt. En uh, superveel Oranje en ja, toch Olympische Spelen... is in een ander toernooi dan normaal. En... Ja, dan zie je wel dat, uh, dat we in het begin al een beetje lastig België heel verdedigend. Maar ik, ik denk gewoon dat we heel uh, geduldig hebben gespeeld. Onze kansen hebben afgewacht. En uh, zeker in de tweede helft gewoon uh, zijn blijven uh, uh, passen blijven spelen. En dan kwamen de kansen vanzelf. Dat zag je vandaag ook. En, en misschien ook nog in het spel, in de formatie, wat onzekerheid over. Uh...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 Na de zilvergerande dag van gisteren in het zwemtoernooi konden de Nederlanders vanavond niet tot goede prestaties komen. Bob van der Tak. Nee, vandaag geen Nederlands zwemsucces. Dus in Londen Sebastiaan Verscheuren deed een poging in de halve finale van de 200 meter vrije slag. Verbeterde zich wel ten opzichte van de Sverijs. Zwom een betere race, beter opgebouwd. Maar zijn 1.46.95 95 was niet voldoende voor de finale. De elfde tijd in de halve finale. Hij kwam 1600ste tekort voor een finale plaats. Nick Driebergen probeerde het op de 100 meter rugslag. Maar. Uh... Het lukte hem niet nadat hij vanmorgen nog een Nederlands record had gezwommen. 53-62 ging het in de halve finale minder goed. 53-81 was onvoldoende. De tiende tijd en met die tijd van vanmorgen zou Driebergen wel naar de finale zijn gegaan. En dat zal de teleurstelling bij hem alleen maar groter maken. Geen Nederlands succes dus, maar het was toch een mooie zwemavond. Want twee wereldrecords werden er gezwommen. Het eerste door Dana Volmer. Op de 100 meter vlinderslag kwam zij tot een verbluffende 55-98. En daarmee is de Amerikaanse de eerste vrouw ooit onder de 56 seconden. En Cameron van der Burg verbrak het wereldrecord op de 100 meter schoolslag. Hij kwam tot een tijd van 58-46. Een verbetering van de oude toptijd met 12 ste Verder was er ook nog twee keer goud voor Frankrijk. Voor Camille Mufa op de 400 meter vrije slag. En voor de estafette mannen op de 4 keer 100 meter vrije slag. Die het goud afsnoepte van Amerika in de laatste meters. Dankzij een geweldige eindsprint van Yannick Angel.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 ja, dat, dat gebeurt dan niet. En, ja, daar kan ik nu alleen even van balen, weet je wel. Later kan ik misschien zeggen van, weet je, ik heb hier wel gestaan, maar nu uh, denk maar ik... Ja, je wilt meer, je wilt meer. Ja, tuurlijk. Ja, ik weet wel dat ik misschien niet uh, medaillekandidaat ben, maar ja, in zeven kan ik ook gewoon zwemmen. Dus ik had gewoon meer gewild. Ga ja. maar eens dus de video bekijken. Ja. Ik weet het, ik, ja, het is wat zien te langzaam afgegaan. Zij Monique Nijhuis tegen Martin Vriesemaar. Ook uh, Sharon van Rauwendaal, Bastiaan Leijessen en Dion Dreesens... werden in het ochtendprogramma al uitgeschakeld. De jouw Yao Yi is goed begonnen aan het Olympisch toernooi. Naar eerste partij in Londen rekenen ze af met de Litouwse Stapu Saitite. In het beachvolleybal waren er wisselende resultaten. Reiner Nummerdoor en Richard Schuil wonnen hun eerste groepswedstrijd. Maar Nummerdoor was niet helemaal tevreden.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 En ook wel side-outs gemist. En de uh, derde setten waren we ook weer beter. Maar toen herstelde Richard zich fantastisch in zijn side-out. En uh, ja, dan, uh, dan winnen we hem eigenlijk uh, toch nog wel eenvoudig. Maarten, tips, pak met uh, nu maar door. Maarten, goedenavond. Hoe is het met Sanne Keizer en Norleen van Iersol vandaag gegaan? Ja, die kwamen eerder in actie, Keizer en Van Iersol. Toch ook uh, ja, een moeizame wedstrijd van die twee tegen Liliana Bacquerizo. Dat is een Spaans duo. Van Iersel en Keizer zijn Europees kampioen. Die Spanjaarden die waren derde op het EK. Maar Keizer en Van Iersel verloren wel in uh, drie sets. En uiteindelijk 15-11 in de derde set. Terwijl ze heel goed begonnen aan die wedstrijd. En dat is toch wel een domper uh, voor dat duo. En uh, ja, vanavond kwamen die andere, de jonge meisjes, zeg maar in actie voor Nederland. Uh, Meppelink en Van Gestel tegen Talita Antonelli. Twee geslepen Braziliaanse. En uh, ja, uh, Meppelink Van Gestel gingen met uh, klinkende cijfers onderuit. In de tweede set deden ze nog knap mee. kwamen Ze zelfs met 5-0 even voor... Maar dan zie je toch dat de ervaring aan de andere kant zit... en dat uh, Meppelink en Van Gestel met hun jonge leeftijd dan toch wat tekort komen. Ja, dus twee u... nederlagen in het beachvolleybal vandaag en dan de overwinning. Niet echt overtuigend, maar wel een overwinning van nummer 1 en schuil. Ja. Is dat dodelijk, die twee nederlagen? Hoe zie jij dat? Kun je nog herhaling? Ik wil het je slecht. Ik zeg, is dat nu dodelijk? Wat moeten we denken van die twee nederlagen, de consequenties? Volgens mij gaat er iets niet helemaal goed met de lijn. De lijn met Maarten is... Nu, nu hoor ik je weer. Ja, nu ben je weer. Probeer het we De, de keer. derde keer. Die, die Nederlanders staan er nog steeds. Dat het is niet helemaal goed met die verbinding. Dit, dit gaat niet helemaal goed komen. Goed, uh, Maarten, dan laten we het hierbij. Dan uh, krijgen we hopelijk de komende dagen antwoord op diezelfde vraag die ik net heb gesteld. Ja, de, we de, de we keer. ja nou ja... Dat maakt niet zoveel uit. Dat gaan we wel proberen. Maar er komt er nieuw, er in ieder geval goed nieuws uit het Turnstadion vanavond. Celine van Gerner deed het geweldig in de kwalificaties. Verslaggever Edwin Cornelissen. En zo staat ze zomaar in een Olympische Meerkampfinale. Celine van Gerner. Na een Meerkamp die ze uitstekend heeft gedraaid. Geen grote fouten gemaakt. Wat kleine oneffenheidjes. Een stapje buiten de vloer bijvoorbeeld. Maar in grote lijnen een uitstekende Meerkamp. En een hele mooie finale plaats. Want Suzanne Harmes, bijvoorbeeld. Tweevoudig Olympiaganger de afgelopen decennium. Is het nooit gelukt om een Meerkampfinale te halen. Celine van Gerner dus wel. Neem daarbij dat ze eerste reserve is op Brug. Als negende dus geëindigd op de geschonen. De ranglijst en dan had ze ook nog eens bijna in een toestelfinale gestaan. Dat had het succes voor haar helemaal compleet gemaakt, maar ze mag niet klagen, want dit betekent dat ze bij de top van de wereld hoort. 17e in een meerkampfinale worden, dat zou een prachtige evenaring zijn voor deze kwalificatiescore en daarmee zou ze turngeschiedenis schrijven, maar dat moet ze dus nog even doen: een brugfinale. Daarvoor moet ze hopen op een afmelding van een van de turnsters. De Nederlandse vrouwenacht is niet goed begonnen aan het Olympisch Roeitoernooi. De boot moet zich via de herkansing alsnog zien te plaatsen voor de finale. In de serie eindigde de Oranjeploeg als derde en laatste. En dan zou je verwachten dat er grote teleurstelling is bij Roeister Nienke Kingma.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 Go. Anytime I feed you, get me low. Anytime I see you, let me know. So in, in de uitvoering van Bertolf. Sogeneel is natuurlijk van Matt Kahn. Theo Plasjaar, kijk naar tafeltennis. Li Jiao in actie. Het uh, is uitstekend gegaan met uh, Li Jiao, de 39-jarige... want ze heeft gehakt gemaakt van haar tegenstander uh, Margarita Pezotska. is de eerste keer dat ze tegen elkaar speelde... maar die Oekraïnse weet nu wat ze aan Li Jiao heeft... mocht ze uh, haar nog een keer tegenkomen op een of ander toernooi. Maar die kans is klein. 11-3... 11-9, 11-4 en 11-4, dat waren de mooie cijfers waarmee Li Zhao deze wedstrijd wint. 4-0 dus. Het zijn haar laatste spelen, die Prezotska. die zullen we nog een keer terugzien later. Maar Li Zhao probeert nog één keer te schitteren op de Olympische Spelen. Vier jaar geleden kwam ze tot de laatste 16 en daar zit ze nu weer, net als Li Jie... Die ook bij de laatste acht zit. Dus je kunt zeggen dat de start van het uh, Olympisch tafeltennistoernooi individueel vandaag goed was. Ze stroomden in in de derde ronde. En ze hebben hem allebei overleefd. Li en Li door naar de achtste finale. Het was natuurlijk de dag van Marianne Vos. Maar ook andere Nederlanders kwamen in actie vandaag. De Nederlandse Olympische Sportdag op muziek. Ze maakt ook veel beter jou hier gebruik van de wind die hier in de hal staat. Hoe raar dat ook klinkt. Het gaat nu al om hockey en niet meer om zoals aan de spelen. Eigenlijk is het dan zover een paard vanuit het midden op Kim Lammers en die zet de stick er tegenaan. Nou, ik denk dat we uh, beginnen zenuwen en... Uh...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 Ja, het, uh, het moet nog wat harder, het moet nog wat scherper, nog. maar uh, ik heb er wel vertrouwen in. Ik denk dat ik nog steeds meedoen voor de medailles. Het is niet gelukt voor uh, Sebastiaan Verschuren, hij valt net buiten de boot. Elfde, hij uh, komt een uh, paar tiende tekort. En nou boos op jezelf.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 Alleen maar uh, als eerste over die finish, als eerste over die lijn. En, uh, ja, dat, uh, dat is eenvoudig aan rennen natuurlijk, maar ook wel weer heel moeilijk. Nou, ze gaat er echt puur alleen voor goud. Ja, ze is, uh, ja, ik denk dat je ook gewoon kunt stellen dat ze de beste van de wereld is. Maar het blijft wel sport. We zitten natuurlijk echt zo lang naartoe aan het leven. En dan, nou ja, dan gaat de, de voorbereiding ook nog niet helemaal vlekkelozen. En dan is het moment daar en dan moet het gebeuren. Jan de Vos springt naar een groepje toe. Eerst was het Olga aan de Rijkskaya. Ja, dan rijden we natuurlijk allemaal al gewoon voor de medaille. En uh, ja, dat is een groot voordeel natuurlijk, want iedereen uh, wil wel zo'n vlak in de kast natuurlijk. En het gaat hard door boven de 50 km per uur en het gat is daar. Ik ben benieuwd of ze nog reageren vanuit het peloton. Ja, nou die andere twee die reed ook wel door. Vooral Armin die had uh, goed de sokken in. En het gat is groot geworden hoor, want ik kijk naar achteren naar de weg en ik zie geen vrouwen meer komen. Nu is er een serieus gat geslagen. Ja, nou ja, goed. Ik, ik wil ook graag weg blijven. Dus uh, ik was er alles aan gelegen om alles gewoon uh, te geven in, de, in die kopgroep. Ik denk dat ze absoluut kunnen wegblijven in deze ja, zeer slechte weersomstandigheden. Je zit op 500 meter, zie je de finish al. En dan denk je, ik moet gaan, ik moet gaan. Maar ja, dan moet je vooral nog niet gaan wachten. En ik ging nu nog, uh, nog redelijk vroeg. Maar ja, we hadden natuurlijk alle drie al wel uh, wat gegeven in die. Uh, en die ontsnapping. Marianne Vos, ga door! Ga door! Pak die Olympische titel! Doe het gewoon, ze heeft het! Olympisch houd voor Marianne Vos, geweldig! Oh ja, hier was het om te doen en uh, nu is het ook gelukt ook. Marianne Vos wordt Olympisch kampioen. Dat is onbeschrijfelijk en ik heb het in Peking alles meegemaakt en nu nog een keer. Ja, dat is uh, het mooiste wat ik. Dat je het met die favoriete status het kan doen, dat is denk ik een dubbele felicitatie waard. Ja, geweldig hè? Klinkt goed. Ja, mooi. Ja. Ze, ja. ze glom nog, hè, net. hè? Ik denk dat de prins helemaal gelijk heeft. Het was ontzettend knap als je uh, zo toorhoog als favoriet staat aangeschreven... en je het dan ook nog afmaakt. Ja, dat ja. Nee, vind ik ook. En iedereen je eraf wil rijden, maar je toch als eerste over de streep komt. Ja. Zullen we eens even kijken wat er morgen zoal op het programma staat? Uh, veel roeien. Morgenochtend, vrouwen dubbel twee de voorrondes. Uh, de vier zonder de voorrondes. Dus even kijken, wat hebben we nog meer te schieten? Vanaf uh, een uurtje of tien, uh, de 10 meter weer met uh, Peter Hellenbrand. Finale wordt verwacht uh, zo rond het middaguur. Uh, verder zitten we ook morgen bij uh, Inventing, cross country. de cross-country. Judo, Euro, hè? Ja. ja, inderdaad. Dex Elmond komt uh, in actie morgenmiddag. En uh, ook uh, uh, de mannen natuurlijk. Die spelen uh, tegen India. Het gebeurt om vier uh, uur. Beginnend. Ja, en dan morgenavond nog uh, de meerkamp bij de mannen. Uh, het duiken van de 10 meter synchroon. Nou ja, goed, heel veel. Uh, morgen daarover ongetwijfeld uh, meer. Al met al een, uh, een mooie dag. Je kreeg net een helm. Dat hebben heel veel mensen op, een, uh, op de webcam gezien. Dat moet je even. Overigens had ik die helm vandaag goed kunnen gebruiken. Ja. In het hockeystadion daar kreeg ik bijna zo'n stijgerplaat uh, op mijn hoofd. Die viel van uh, een meter of tien bijna op mijn hoofd. Dus ik heb alle marzen van de wereld gehad. Dan had ik die helmen gehad. Had je Was... deze goed kunnen gebruiken? Ja, ik ga, morgen... even de webcam kijken. ik ga morgen even fietsen hier. Ik heb een racefiets meegenomen. Maar een helm kon ik ook goed gebruiken. Dat is hier trouwens in Engeland uh, verplicht. En uh, bonsters, van Leo van Vliet. Leo van... van Vliet was zo vriendelijk om de... Die is op een of andere manier aan de helm van Tom Bonen uh, gekomen. Die gisteren uh, meereed in de uh, wielerwegwedstrijd. En volgens mij is dit een helm die de Belgen eenmalig op hebben. Bonen is alweer weg, die doet niet mee met de tijdrit. Dus die helm die kon hij ook niet gebruiken. Gaf hij aan Leo van Vliet. En die hoorde dat ik morgen ging fietsen. Dus uh, ja, ik zit morgen met de helm van Tom Bonen uh, op mijn hoofd. Hij is gemaakt in juni 2012. Ja, ik Hoe ik bedoel je dat nieuw? ik maar niet ga vallen. Goed. Uh, we gaan eens dus even kijken in, uh, in Hilversum wat betreft uh, het oog. John Jansen van Galen, Ja, ik had ook zo'n helm goed kunnen gebruiken. Want toen ik vanavond hier aankwam bij de parkeergarage... kreeg ik bijna de slagboom. Op mijn <laughs> kop. Daar kwam er een, net iemand weg. Toen dacht ik, dan kan ik eronder doorlopen. Maar dat ding valt zo snel terug. Ja. Dat is een wonder dat ik hier zit. Maar voortaan denk ik dat ik zijn helm ja. opzet als ik ja, Zo'n zo zo boom is nog te verwerken. Maar ik kan je zeggen, als ik 50, meter, of 50 centimeter door was gelopen... en ik had die stijgerplaat op mijn hoofd gezeten... had He Herman hier toch echt alleen gezeten. Ik hoop dat het de enige plaat blijft die in het hockeystadion naar nou, beneden het was komt, bij hockey. Ik heb probleem. vroeger zelf gehockeyd. En als je zo'n bal op je oog krijgt... En dat is helemaal... Uh, maar nu dwalen we af misschien. Ja, een beetje. Maar geeft niet. Uh, want we, we willen dolgraag weten wat er zo meteen... Hoe heb je het nou deze dag beleefd, uh, John? Ja, dat durf ik haast niet te zeggen. Ik was in Bad Bentheim. Oh. En toen ik on de, on de trein op de terugweg zat... toen hoorde ik van de eindredacteur van, van het oog dat we goud hadden. Ja, dat ja. is een beetje mager, maar ik kan er ook niks aan doen. Ik was in ja. Bad Bentheim, in wandelend... Oh. Wandelen. Wandelen in Baad Bentheim. Dat is Waarom mooi daar. in Baad Bentheim? Wat is er zo mooi in Baad Bentheim? Dat is een enorm hoog slot. Dat ligt op een heuvelkam. En daaromheen zijn een drommerige plattelandslandouwen. Oh, ja. Nou, dat was het. Dat was het, hè? John, we zit er in het oog? De Noordpool... De Denen gaan de Noordpool veroveren, althans ze beweren dat ze hem al lang hebben. Want de, dat de Noordpool aan Groenland vastzit, en dat gaan ze nu laten vaststellen. En dan hebben ze die hele Noordpool met al het gas en olie die eronder zit. En daar gaan wij uh, uh, Laurens Hakkenbord, een deskundige, die weet daar alles van. En die gaat uiteenzetten hoe dat zit. En verder over de tournee van Mitt Romney. Dat is een enorme leugenaar, maar overal in de wereld wordt hij met Egaars ontvangen nu. Drie correspondenten brengen daar verslag van uit. Nou, hier in Londen waren ze niet zo blij met hem, hè? Nee, dat, uh, wordt Tom Klein gaat ook belichten hoe dat in vredesnaam kan... bij zo'n tot in de puntjes voorbereide tournee. De vraag is of ze in Amerika nog blij met hem zijn. Nee, want het wemelt van de onthullingen... over dat, dat hij alles over zijn verleden bijeen heeft gejokt en gelogen. Oeh. Nou, ja. er wordt nog wat aan. Ja, is dat wordt niet, wat. Uh, ja, nog wel iets over de Spelen met een speciale invalshoek. Hoe kost, ja, is het nu, speler? Oude Voor uh, de Olympiërs, Daphne en Edwin Jongejans over ah, het schoonspringen. Ja, en Edwin ja, ja. is trouwens de trainer van Tom Daly, zoals je weet. Dus ja. uh, dat is uh, hoogst actueel, sportief ja. gezien. Moeten wij gaan luisteren. Dankjewel. Veel succes. Zometeen met de oog. Wij zijn er uh, morgen vanuit het Hollandhuis natuurlijk weer om 10 uur. Ja. Met uh, Felix en Willemijn. Tot en een avond. Tot dan. Dag.